Melodietje, want het liedje maakt je heel erg blij. Zelfs de koeien en de paarden. Doe net of je het allemaal echt meent Als je wiegelt en je wachtelt als een baby ring Er is niemand die bij deze dans kan blijven staan Want wie wiegelt en wie wachtelt, wie deed nergens